Boedig gestart, zegt Journaal. Aan de nieuwe stakingsactie maandag in België doen ook de luchtverkeersleiders mee. Dat betekent dat het vliegverkeer boven België vanaf zondagavond 10 uur plat ligt. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor dringende medische vluchten. Vliegtuigen uit andere landen die op grote hoogte overvliegen zullen geen hinder ondervinden, omdat dat vliegverkeer door Eurocontrol wordt begeleid. De stakingen in België richten zich tegen de bezuinigingen en hervormingen van de Belgische regering. In Frankrijk moet de voormalige burgemeester vier jaar de cel in... omdat hij had verzuimd mensen te waarschuwen voor een zware storm... die zou overtrekken. In Mer, Bretagne, kwamen 29 mensen om het leven. Oud-burgemeester René Maratier had een waarschuwing van een meteoroloog... niet aan de bewoners doorgegeven. Amsterdam treedt in 2018 op als gastheer van de internationale aidsconferentie. Dat Nederland de conferentie krijgt is onder meer een eerbetoon... aan aidsonderzoeker Joep Lange. Hij kwam van de zomer om het leven bij de ramp met vlucht MH17... Net toen hij met enkele anderen onderweg was naar de internationale aidsconferentie in Australië. Drie Nederlandse medische teams gaan naar Liberia en Sierra Leone om te helpen bij de strijd tegen ebola. De teams van vier of vijf laboranten zullen onder meer bloed van patiënten onderzoeken om te kijken of die ebola hebben. De teams werken in mobiele laboratoria die eerder al door het marineschip Karel Doorman naar Afrika zijn gebracht. En Krol blijft in de Tweede Kamer voor 50 plus. Hij verving de afgelopen maanden partijgenote Martine Baai die ziek thuis zat. Hoewel zij volgens 50 goed herstelt, keert ze niet terug. Krol kan dus blijven. Hij zat al eerder voor 50 in de Tweede Kamer. Vorig jaar stapte hij op nadat het duidelijk was geworden dat hij als hoofdredacteur van de G-krant geen pensioenpremies had afgedragen voor zijn werknemers. Het weer vanmiddag neemt de wind langzaam af in kracht. Aan de zee waait het eerst nog stormachtig. Verder blijft het bewolkt en er trekken een aantal buien vanaf de Noordzee het land in. De temperatuur ligt rond 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A1 richting Amersfoort tussen Soest en Heenbrugge 3 kilometer. De A20 hoek van Holt-Gouda bij de Plein 2. A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte, warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met menu nu. nu. The Euro Breakdown. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. De Euro Breakdown, de Countdown of the Continent. En inderdaad, het is alweer bijna kerst. duurt niet lang meer. Hier in de studio Ah, daar was hij. Hier zo in de studio kijken, de kerstboom staat er. Kerstversiering is een sneeuwpop om me heen. Ik voel me helemaal thuis. Als ik naar buiten kijk, is het net de Noordpool waar de kerstman woont. Adem. Ah, 24e jaargang, aflevering 50. Maakt vandaag 12 december, 5 minuten over de klok van 3 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Europe Breakdown. Deze week 16 stijgers, 7 zittenblijvers, 13 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat 4 mensen weer de lijst niet hebben gehaald. Dat is One Direction, Where Do Broken Hearts Go... Lily Wood de the Prick, Prairie R&C... Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj met hun nummer Bang Bang... en Lenny Graffitz met The Chamber. Die hebben de lijsten helaas deze week niet meer gehaald. Vorige week 5 december tijdens nog, ja...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 I'm all about that no trouble, I'm all about no trouble, I'm all about no trouble, I'm all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 Just like little girls and boys Playing with their little toys Seems like Nummer 39 in de Euro Breakdown. Vorige week stond hij, de beste man, nog op de 31ste plek. En we gaan kijken naar de volgende. Dat is nummer 38. Dat is een nieuwe binnenkomer deze week. Het is uh, Jack en Like Patterson. Grace Chateau en Millen Neal Arm Amin Smith. Ja, daar hebben we het natuurlijk over Clean Bandit. Ze leerden elkaar kennen op de Universiteit van Cambridge. Net het schrijft een al nummer Mozart's House...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 en bereikten meteen de Nederlandse top 40 de eerste plaats. Later dit jaar verschenen hun debuutalbum. Waaronder Extraordinary met Sharna Brass. Ook uh, die wordt een alarmschrijf. En in het najaar dit jaar... is de samenwerking met Jess weer op een hoogtepunt. Want ze maken een nummer... ja, worden net al hun uh, versie van Tom O'Dell. Real Love. En dit is uh, Clean Band samen met Jess Maar een compleet andere Real Love... That I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real.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 Dat was een echte vocal track. Maar we gaan nu luisteren naar Fox Stevenson op 37 in de uur Breakdown. Met zijn nummers. sweets, Soda Pop.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 En die debuteerde meteen aan de top van de, de Italiaanse uh, albumtop. En uh, was meteen goud binnen een week tijd. En dat vind ik toch knap van deze Italiaan. Verdes samen met Francesca Michelin. Magnifico. Op nummer 36. The Euro Breakdown. Ellianni passano en non ci cambiano. Davvero trovi sia diverso?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 En is zat uh, bijvoorbeeld Robbie Williams er nog bij. Nou, daar heb ik het natuurlijk over. Take That. Uh, dit jaar werkt Take That aan een, een, een nieuw album. En ze hebben dit uitgebracht. Uh, medio november, eind september. Doe iets. En eind september kondigde uh, Jason Orange. Lid van de groep. Heeft toch officieel zijn onmiddellijke vertrek aan. Een beslissing waar hij naar zijn eigen zeg al enige jaren over aan het toppen was. Het is dus niet te min wordt in het aankomende album... Wat uitgebracht is, dus wat de jongsleden is uitgebracht. En Jason zal hier naar verluid niet op te horen zijn. Nou beslis zelf, hier is take dead met these days. Oh, ik find a And when the world is broken, hard and cold, no one ever knows the reason why. For the ones we made to come, for the battles we have won, for the day we reach the sun, gonna play it loud tonight. Ik weet niet of thuis uh, Jason Orange hoort op deze plaat, Maar eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit. Want hij klinkt gewoon geweldig. take-dit is weer terug van weg geweest. We hebben weer de Europese hitlijsten veroverd. Ja, zo weet het, nummer die is deze. Nummer 35 voor hun in de Euro breakdown van deze week. Ik ga alweer tegen het eind van het jaar aan. Ik vind nog steeds mooi De kerstboom. En dan kijk je in de ontvangstruimte staan de pepernoten er nog. Maar dat maakt niet uit, dat hoort er gewoon helemaal bij. Zo in de December feest, man. The Euro breakdown. We gaan kijken naar de volgende. En dat is ook wel gewoon zij en de Italiaan weer. Ja, echt waar. McCone heet hier, hij, Marco McConi. Hij raakte in 2009 bekend bij het grote publiek door zijn deelname aan de Italiaanse versie van die X Factor. Hij haalde de finale.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 Met het nummer L'Ettentiale wist hij met een zegepand aan de haal te gaan. Bovendien verkoos hij een speciale vakstudie Als artiest die Italië mocht vertegenwoordigen voor het Eurovision Songfestival 2013 in het Zweedse Malmö. Het is voor het eerst uh, sinds 1997 dat de winnaar van het festival van Sanremo ook naar het Eurovision Songfestival mocht. Maar Megoni, Megoni werd uiteindelijk zevende op dit festival.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 Tutti resteremo in e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non mai. amore mio grande amore che mi credi, tutti e resteremo in piedi, resterò fianco fino a che ti da tutto, non temere mai, non il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lutterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Longo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre. ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno. Tenderò con te la fine dell'inverno, dalla notte al giorno, daccidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio grande amore che mi credi, uccideremo con tutto tu che resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti tutto, non temere mai. E amore mio grande amore che mi credi. Vingeremo con tutto il pezier, estremo in pria. E resterò al tuo fianco fino a che orai. Ti difenderò da tutto, non temerrei mai. Ci saranno luci accese di speranze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.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 Dit zijn samen met Years and Years Sunlight. Nummer 30 in de Euro breakdown. Vier weken in de luist. Zeven plaatsen gezakt, is deze helaas. Hier vlakbij gaat uh, in het Haarlemse. de grote bank gaat uh, binnenkort glazen huis beginnen. Ik hoop dat ze deze vaak draaien. Ik ga in ieder geval wat uh, doneren ervoor om deze te laten draaien. Dan weet je het alvast. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5.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 here With no fear and give an uprising. Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats. Arrows piss like lightning, chopper sound like thunderclap. Oof, never will you stand. We gon' lay you down. Deponent and dapper kids coming in to take the town. Try to restrain us, even though you trained us. We're better than you are now. We gon'.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 I don't know, I don't know. I don't know. Soundtrack van de nieuwe Hunger Games. Fucking J Part 1 die nu in de bioscoop is. Lord samen met Push T, Push -A -T en Q-Tip. Produceerd door uh, niemand minder dan onze zuidenbuurman Stromae. Nummer 29 in de Euro Breakdown. Vier weken lang al in de hitlijsten. Zal ik graag nog een nummer draaien? Van -Willem. die film. Die film het veel te wegen. Dan is echt gaan kijken in de bioscopen. Maar daarin het uh, daarover het volgende uur meer. Oh. Oh. Oh. Oh. Wij gaan uh, door met het volgende nieuwe binnenkomer. Die staat op uh, nummer 28.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 En de nummer 7-11 uh, komt dus goed binnen bij ons. Op nummer 28 hebben we Beyoncé...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 Vorige week was bij de Wereld Door. Er zaten drie dj's van 3FM. Ging even voorbespreken, omdat het alweer bijna het einde van het jaar is. Wat de toekomst wat in 2015 welke artiesten uitgaan blinken. Ze zat een kleine top 10 samengesteld. En daar kwam deze kaps ook in voor. Met zijn nummer walk. Gebruikt voor de FIFA Soccer Game. Soundtrack ervan. Maar nu dus nummer 26 in de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort.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 En uh, met Shake It Off, dat is voorloper daarvan verschijnt, Scoort ze een alarmschijf en een vierde top 40 hit. Nou, de zangeres besluit in november dat uh, haar nummers niet langer via streaming beschikbaar moeten zijn. Later die maand wordt uh, Blank Space haar nieuwe single en dat is deze op nummer 19 in de Euro Breakdown. show incredible things, magic, madness, heaven, sin, you there and oh my god, look at that face, you look like my next mistake, love's game. Make the bad guys good for a weekend. So Like a daydream. So Elon Swift. Blank Space. Nummer 19 in de Euro Breakdown. Doet het goed in de van deze mooie dame. Ondanks dat ze niet meer op streaming services zit zoals Spotify. Bijna vier uur gezegd. Tot aan het andere kant van het nieuws.